Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In een pand in Blijswijk in Zuid-Holland is een grote brand. In het complex staan caravans opgeslagen. De rook die vrijkomt is op grote afstand te zien. Omwonenden hebben een NL-alert ontvangen met het advies om uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te doen. De politie heeft vanmiddag een automobilist neergeschoten. Volgens Omroep West reed de man in een auto met Frans kenteken. Hij was er in Rotterdam vandoor gegaan en toen de politie hem in Den Hoorn van de weg haalde, reed hij in op een agent die hem daarna neerschoot. Het is niet bekend hoe het met de man gaat. En heb je zin om vanavond een spontaan een hapje te gaan eten? Nou, dikke kans dat het restaurant al vol zit. We reserveren namelijk steeds vaker vooruit. Dat, zegt, dat zeggen reserveringsplatforms en horeca trendwatchers tegen de NOS. Het lijkt te zijn ontstaan in de coronaperiode. In 2019 moest je bij populaire restaurants nog zo'n drie dagen van tevoren een restaurant vastleggen. Nu is dat ongeveer tien dagen. En een bescheiden sensatie op het WK judo. Johanne van Lieshout, 20 jaar, doet voor het eerst mee aan het WK. En heeft daar meteen een bronzen medaille gehaald in de gewichtsklasse tot 63 kilo. Mijn collega sprak haar bijna meteen na afloop. <lacht> dus voelt... Zo ik weet niet. Het ging gewoon zo goed. En als je het dan zo kan afsluiten. Echt geweldig. Je hebben een medaille gewonnen op het WK Senioren dit ja. keer. Bizar. Ik kan het niet geloven. Het WK Judo duurt nog een paar dagen. De Nederlandse Judo Bond hoopt op een totaal drie medailles. En dan nog het weer. Ook vanavond vallen er wat buien. Morgen veel bewolking. Opnieuw af en toe wat nat. En het wordt 14 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Spaan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM Met nu jouw keuze ZFM. Goud van Oud. Goud van Oud. Goud van Oud. Alles we niet in de mogen geraken... Terugluisteraars, bij het uh, tweede uur. Het uh, eerste uur hebben we natuurlijk Let's Zeppelin 1 uh, uitgebreid gedraaid en besproken. En nu gaan we door met uh, iets van de Rolling Stones. Der Satanic Metjesus Quest. Want wanneer is die eigenlijk uitgekomen? 1967, ja. December 67, hè, geloof ik. Uiteraard na, ja, het is na Sergeant Peppers, want dat was ook ja. de grootste verwijt. Ze gingen de Beatles weer eens nadoen, dat hebben ze vaker gedaan. Ja, ja. Maar het was ook een beetje, in, uh, toch wel uh, iets in die tijd, een beetje de hippie uh, Maar 67. Toen was ik 15 jaar. Wat verdooi, dat is een tijd geleden. Komt toch wel hè, die muziek al? Ja, zeker. Werd, ja. Dat komt ja. met 15, zeker. Ja. Want het eerste nummer wat we hoorden was uh, Sing This All Together. Ja, eigenlijk niet veel over te zeggen eigenlijk. Het was gewoon een mooi, behoorlijk uh, nummer uit die tijd. Ja, ja ik vind het wat uh, geïnproviseerd klinken. Dat is een demo. Is uh, op deze okay. plaat heel veel uh, geïmproviseer. Uh, ja, dat uh, is veel geïmprovisieerd. Ge zouden zouden, de, zouden de, mm -hmm. degenen zeggen die geen voorstander van deze plaat zijn. Maar heel veel geïmprovisieer. En ik vind eigenlijk, zing dit song is waarschijnlijk ook... Je hoort uh, met z'n allen zingen ze. dat. Klopt, het, ja. Nou, dat... Ik weet niet of er veel sporen zijn aan, aan, bestaan, aan vuil gemaakt zijn. Maar het is net een soort live-opname, is. Dus dat ze met z'n allen een beetje aan het jammen waren. Ja, dat het klinkt is heel, heel geïmproviseerd. Het ja. is een gezellig uh, deuntje, maar het is niet de Stones uh, zoals we die kenden. Van, uh, ja, vol volgens mij de hele, uh, hele LP niet, het hele album niet. Nee, dat is, het, het is uh, geen Stones. Uh, het is een, een afwisseling. Lekkere. Het gaat soms naar wat sommige mensen zeggen. Dat herken ik ook wel in. Naar nou, echt pure Stones. Met ruige gitaren. Ja, zoals bijvoorbeeld. Zo. Ja. Nou, er is zitten het? Del and the Lantern. Uh, en ook wat ja. She's a Rainbow. Dat ja. zijn toch wel, daar zitten toch wel ruige dingen. En, en ja, ook Two Thousand Men. Maar het, het, het, het, soms gaat het helemaal, slaat het helemaal uit naar de andere kant. Naar gepiel, geïmproviseerd. <laughs> En, en alles ertussenin. Met eh, uh, ja, wat zit er in? Er zit uh, lachen zit erin, er zit uh, dat ze met elkaar uh, aan het praten zijn, zit erin. Iemand ja, roept op een, een gegeven moment ja. is where's, where's that joint Moet je moet roelen. Dat heb ik nog niet gehoord, nee. Zo'n handclap, er zit van alles in. Er zit uh, van die markt die naar elkaar aan het schreeuwen zijn. Ja. Dat, is het, uh, dat is in het begin van... Uh, Season a Rainbow. Ja. Dus, het, is wel, het gesnurk van Bill Wyman... niet te vergeten. <laughs> het, is, het is een soort... soundcollage ook. Hè? <laughs> dat maakt de plaat... Wel weer, wel weer lollig natuurlijk. Ja, ik vind het ook wel. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Het, het dus je vindt in... het wel een uitstapje... eigenlijk van de Rolling Stones. Ja, is, uh, ja. ja ze hebben... één keer uh, gedacht... we maken zo'n uh, Flower Power plaat. En mm. daarna... Was het ook meteen klaar, hè? Ja, ja. Het contrast ja. met uh, hun opvolger, Becker's Bank, kan niet groter zijn. Nee, dit is waar, ja. dat is echt een Rolex Stones album, ja. Ja, ja Beckers Bank het is gewoon weer behoorlijk goed opgenomen en het is gewoon. Uh, ja. Weer echt Stones met. Uh, De Stones, ja. met, met een beetje country uh, ja, dat waar, inslag. Ja. Ja. Ja. En dit ja. is natuurlijk. Ja, ja. ja hier word ja. Afrikaans, India. Maar de opener, als opener is dat misschien wel aardig. Want Sing This Song is natuurlijk een uh, beetje een niemandalletje. Uh -huh. Wat ik zeg, met voor mij een beetje een demo-gevoel. Ja. demo-opname. Maar als album opener, opener kun je vaak wel iets grappigs doen. Hè, iets, iets bijzonders. En nummer twee, ga je er ja. goed voor zitten. Dan denk je, ja. wat wordt het nou voor een plaat? Nou, het openingsnummer zegt ook iets over de rest, denk ik. Het zet wel een sfeer neer, denk ik. Het geeft ook een goede indicatie van hoe de rest gaat klinken. Ja. Ja. Dus wat dat betreft, ja, heb je al gelijk. Het is een goede opener, ja. Want de tweede is de Citadel. Het is, um, die zou wel eens spreken nog op between the buttons kunnen staan, volgens mij, Citadel. Ja, een heel, ja, heel degelijk ja. nummer. Met Charlie Watts alleen maar op de, op de bekkens rammen. Dus je hoort een soort per permanente woosh over dat nummer. Je hebt ja. die, schiet me niet te meer, maar je hebt een paar stones nummer. Met alleen maar, dat Watts alleen maar op die, want uh, je moet maar, maar eens luisteren, op de, op de bekkens okay. zitten, ja. zitten hakken. Maar het past wel bij dit nummer. Ja, Mick op sambalballen, dat is natuurlijk ook... Uh... Dat is bijzonder, ja. ja. Misschien ook wel zijn laatste keer, want daarna, ik weet niet of... Nou, misschien heeft hij daarna ook nog wel, ja, heeft hij dat wel vaker gedaan, maar... Ik heb hem ook wel eens op een uh, gitaar zien spelen. Ja, kan niet, ook, ja. ja kan niet Kan goed, ja? Ja, nou, goed niet, maar ja. hij kan... Uh... Hij kan het wel, ja. Hij zal natuurlijk wel behoorlijk muzikaal zijn, dat geloof ik ook wel, ja. ja. Maar Citadel vind ik wel echt een heel goed uh, Stones nummer. ja. Maar dat brengt ons ook bij het volgende nummer: In Another Land hè, van Bill Wyman. Vind ik eigenlijk een van de mooiste. Ook die stem, zo, die toch een beetje vervormd is en toch inhoud geeft, ja, ja. die vind ik erg mooi. Ja, veel mensen hebben ook gezegd: Bill Wyman, uh, goh, die had er wel heel veel in zijn mars. Hij heeft natuurlijk later heel veel solo-albums gemaakt. Ja, zeker. Met de Random Kings, hè? Ja, maar ook daarvoor nog. Daarvoor ook gewoon, nog? Ja, Hij heeft ook okay. nog zeven solo-albums gemaakt. Zeven? Oh, ik ken er geen één, maar. Je kent een keer dat uh, nummertje de Zwietsen Rockstar. Dat, uh, ja, nee, dat nee, wel, ja. Met een ja. uh, Sebastian de Frans, dat is wel al, een ja. hoog nummer. Met een leuke melodie. in the castle Dat ze, de, de, de moraal was zo slecht. Ze kwamen nooit opdagen in de studio. Op een gegeven moment was Bill Weimer daar weer gewoon keurig... Uh, ...s morgens ja? op de tijd. Dan dacht hij, nou, dan gaan we weer zo'n dag hebben. Dan zit ik hier de hele dag alleen. Toen is hij een nummertje gaan opnemen voor zichzelf. Het was inderdaad de land. Ja? En Ik okay. ga gewoon een beetje wat doen. Dus laat die tapes maar rollen. En, uh, ja. Uiteindelijk... Uh, de Stones, ja, ze hadden zo weinig materiaal... of ik weet niet hoe het tot stand is gekomen. En ze hebben gezegd, nou, gaan we dat ook maar op opjuren. Ja, ja, ja. En uh, mooi klavend simbelspel van Brian Jones, dat wel. Ze hebben het ja. toch nog wel eventjes... Uh, ja, Brian Jones is denk ik ook heel gezet. belangrijk geweest. Ook in die tijd natuurlijk ook voor dit album eigenlijk wel. Hè? Ja, ja. misschien zelfs nog sterker. Dit was misschien wel al het album van Brian Jones. Ja? Ja, okay. wat hij hier allemaal speelt... en wat hij hier, wat hij hier uh, brengt op deze plaat... is natuurlijk wel uniek. Echt ja. Afrikaanse invloeden... India's ja, invloeden. Ja. Ik geloof wel dat... Uh, ...dat is wel zijn zwanenzang geweest... ...dit album, want hij heeft enorm veel gebracht... ...aan, aan klankkleur... ...en hij bepaalde toch wel... Uh, dit, ...dit album voor een heel groot deel. Ja, hij is toch pas veel later overleden... ...of uit de band gestapt? Of toch niet? Uh, nee, binnen een jaar uh, hierna... Was, ja? ...was hij dood. Oh, in 68, oké. Okay. Want uh, Beckers daar heeft hij nog maar een klein beetje op meegespeeld. Ja, dat is waar natuurlijk, Ja, ja. ja. Maar ja, dat is... Uh, wat vind je er nou van dat ze die Brian hebben ontslagen? Hij was niet de handhaven, maar iemand die zoveel nee. brengt. Is het niet een beetje ondankbaar? Ja, dat geef ik ook maar. Ik denk wel dat het uh, nodig was. Hè, als je inderdaad de groep je ziet verwateren en een beetje uit elkaar... Ja, dan wordt het moeilijk natuurlijk. maar kies je nou voor? Hè? Ik dacht ook een van de redenen, ze zouden naar de Verenigde Staten op tournee gaan. En Brian Jones, dat was al bekend, die zou al niet mee mogen, want die kreeg geen visum. Voor de oh, Drugs okay, uh, ja. veroordeling. En, uh, hij wel en die zou... anderen niet. Ja, dat, ja dat, hoe dat precies uitziet... Uh, ik moet ik je uitzoeken hoe dat precies in elkaar zit. Maar ja. uh, hij mocht dus niet mee. En, uh, okay. Ik denk dat het toch wel een heel sterk machtspelletje was van. Uh, we gaan die Jones dan maar uh, lozen. Want, uh, toch wel? Was ook een, dus niet alleen uh, zijn inbreng en zijn drugsgebruik... maar ook uh, uh, wie is de leider van de band? Ja. Ja? Toch wel belangrijk uh, geweest? Ik, ik weet het niet. Ik denk toch wel... vooral ja, Jagger, Brian Jones... dat was natuurlijk al niet zo geweldig. Nee. Jagger is nee. natuurlijk wel een beetje een demagoog. Hè? Ja. Eigenlijk zou je zeggen... waarom is Jagger niet... Uh, knap dat hij in een band is blijven spelen. Want Jagger is eigenlijk een soort... soort solo-artiest. Dat is waar, ja. uh, Net zoals ja. Bowie of zoals... Ja. Uh, het is minder dan... Uh, Groepsman, dan, dan ik noem iemand als Freddie Mercury of zo. Maar als je ook ziet hoe met Jagger daar op die hoes hier staat van, uh, van deze album, waar we het nu over hebben. Ja? Met zijn hoge tovenaarsmuts in het midden. Ja, ja. En, ja, het draait toch niet om Jagger, het is toch gewoon een band, maar het is heel duidelijk. Het is uh, tovenaar, de grote tovenaar Mick met vier volgelingen. Ja, zo lees je die hoest. Ja, ja ik, denk, ik denk ze toch wel van ja, toch wel. de Glimmer Twins. Ja. Hè, dat het, de Glimmer Twins. Dat zijn uh, Jagger en Richard. Dat, yeah. de, Glimmer nee. jaren, dacht, de Glimmer Twins. Dat heet al sinds jaren de Glimmer Twins. Het draait toch allemaal om hun. Ja, maar als we weer terug naar Brian Jones gaan... de vraag was inderdaad een beetje... Is het nou, zijn ze niet een beetje te hard voor hem geweest? Ze hadden ook kunnen zeggen van... Uh, oké, okay, je mag niet mee naar deze tour... Mm -hmm. maar je blijft gewoon bij de band. We nemen gewoon ja. een gitarist mee. We uh, gaan afkikken en over ja. zes maanden... proberen we het nog een keer of ja. zo, Ja. ja. Ja, later had hij misschien wel uh, meegemogen, maar, ja. maar het was, uh, ik heb een, een artikel over Brian Jones gelezen, dat begint met, uh, ik wilde eigenlijk nooit, mijn, mijn ultieme doel was eigenlijk nooit een popstar te zijn. Oh, oké, okay. ja. Want het was toch wel vrij, uh, ja. Ja, iemand die niet de limelight zo zocht, nee. als je op de achtergrond, ja. ja. ja. En die ook steeds meer problemen kregen... naarmate ze populairder werden met... Uh, okay, dus. De Roem een met, beetje... Met room ja. ja, dat, ja. Dat, zijn, dat zijn ook... Uh, George Harrison had, had, had iets vergelijkbaars. Op een gegeven moment was hij het ook helemaal zat... en wil ja. geen Beatle meer zijn. Nee. Ik heb net nog weer een boek gelezen... over uh, de nasleep van uh, de hele Beatle-periode. Nou, dat... Uh, hij was er echt helemaal klaar mee. En Jones was er ook wel een beetje, zat ook wel een beetje zo in elkaar. Okay, ja. Hij wilde muziek maken. Mm -hmm. Hij wilde nee, muz ook. muzikant zijn, maar niet uh, echt een ster. Nee. Ja, jammer. Dus, het, geloof jij dat het een van jouw favoriete nummers is, hè? Nee, In de land vind ik het mooiste. She's a Rainbow vind ik ook. En Two uh, Thousand Light Years vind ik ook een hele mooie, hmm. Ik heb me nooit verdiept in de tekst. Uh... Nee, ik eigenlijk ook niet, nee. Maar de Tom zijn dan niet zo bekend om hun teksten? Uh, wisselt. Ik geloof dat ze wel... Uh, met name ook hun volgende plaat, Beckers Bank, Er staat toch wel hele... Hele ja, goede tekst op. dat is waar, ja. ja. En uh, het is natuurlijk ook op een gegeven moment komt uh, dat duiveltje in de Stones ook naar voren <laughs> hè? Met, uh, met uh, ja. natuurlijk Sympathy for the Devil. Ja, ja, ja. ja maar ja. ook nog een andere nummer. En ja, hier is het ook The uh, Set and the Majesty's Quest. Ja. Daar komt toch dat duiveltje komt er wel naar voren. En, uh, maar wat ik interessant vind is dat Brian Jones dus uh, Afrikaanse invloeden. Op deze Voor het eerst? Daarvoor hij eigenlijk ook wel met zijn muziekkeuze of zijn instrumentkeuze. Ja, ik kan je schiet ja. ja. me niet direct een nummer binnen, maar hier zit het heel duidelijk uh, uh, in het nummer wat we natuurlijk nog krijgen: Gompert, gewoon zo'n mm -hmm. Afrikaans uh, nummer. Ja. Is, ik heb eens iemand horen zeggen dat alle grote kunstvormen zijn eigenlijk begonnen in Afrika. Kijk naar de architectuur. Echt waar? Alle grote architecten zijn op, op wereldreis geweest en die hebben uit Afrika, dat, twee, dat is niet direct zichtbaar, maar uh, hebben daar ideeën op gedaan. Oh, de kunst, moderne kunst begon met Picasso. Die heeft Afrikaanse kunst bestudeerd, kwam uh -huh. hier ook tegen in Parijs. Yeah. En ik geloof in de muziek ook. Yeah? Want het Leuk. Is, is niet zo dat alle muziek, de, de beat, uh, komt toch uiteindelijk... Is dat ja, dat zo, ja, dat is waar. Ja. We zijn er ja, ook ja, naartoe opgegaan. Ja. Ik vind het wel interessant hoor. Ja, de eerste mens komt toch ook uit Afrika? Uh, ja, was dat? Ja, ja volgens mij wel. Ja, Ergens in het centrum, ja. ja. Dat is niet uh, Midden-Oosten? Afrika? Nee, volgens mij uh, ja. Afrika. We moeten ook nog eens over nadenken. We weten een hoop niet. Ja. Dat is waar. Leuk om dat te horen. Dus dat nemen ja. me ja. wel voor Brian Jones in. Ik ben sowieso. Uh, ja. Fan van uh, Stones in, in de Brian Jones tijd. Maar okay. wat maakt dit album nou nog zo aantrekkelijk, Pim? Het was dus eigenlijk een... Uh, ik vind aske... het gewoon mooie muziek, inderdaad, ja. ja. Maar het is een ja. heel erg uh, bijeengeraapt uh, stelletje uh, platen. Die, die, die... Nou, ik, vind het, ik vind er wel een eenheid in zitten. Het, het, al die nummers passen wel bij elkaar. Hier had je bijvoorbeeld geen satisfaction tussen moeten hebben of zo. Ik vind al die nummers, die passen mm -hmm. wel bij elkaar. Ja. Nou, daar moet ik nog eens even over nadenken. Daar zit wel wat in. Ik denk dat uh, al dat geïmproviseerd wat op dit album voorkomt. Als mm -hmm. we beginnen al met de eerste, de eerste openingsnummer. Daar zit al geïmproviseerd. Dat is een heel mager themaatje. Mm -hmm. En om het nog erger te maken gaan ze ook nog eens op, in, op improviseren. Oké, okay, dat hebben we dan gehad. Maar op een gegeven moment krijg je nog twee nummers... maar op deze plaats waar heel lang geïmproviseerd wordt. Waar totaal niks gebeurt. Het volgende nummer misschien ook? Sing this all together? Ja, dat is echt een ramp. Dat is echt volstrekt dieptepunt. Was dat joint? Het begint met hoesten, dit nummer. Ja. Dan gelach En dan wordt in, zegt Mick Jagger of Keith Richards West that joint? <laughs> dan krijg je een hele tijd uh, gekommel. Totaal ook, ja, wat zeggen de Engels? Disjointed. Het is dus niet echt iets... We je kunt toch improviseren. He. Je ja. hebt natuurlijk prachtige improvisatie. Maar dit is gewoon een beetje een kleuterklasje. Ik ga nu even vloek in de kerk hoor. Ja, hoewelig. Ja. Uh, en dan uh, gaat Mick heel hard krijzen. En dan denk je, nou nu gaat er iets anders gebeuren, maar dan gaat er weer, dat, hele, dat, dat, dat gekabel gaat dan weer door. Okay. En uh, dat gekabbel krijgt nog een beetje een, uh, slaat nog een keer links af, slaat nog een keer rechts af, mijn ritmes. Maar het blijft gekabbel. Het blijft eigenlijk niks. En ik, het is heel wonderlijk dat het, uh, want uiteindelijk vind ik dit toch een, als plaat, een hele fijne plaat. En heel veel mensen vinden deze, dit album... Mm -hmm. Uh, nog steeds zeg maar stijgend in, in, in waardering. Dat geloof ik ook, ja. ja hoe er wordt komt steeds dat nou? meer gewaardeerd. Ja. En dan hebben, ja. die gekke, hebben deze gekke improvisatie daar iets mee te doen. Dat is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Ja. Wat je zegt, nou, hoe komt het dat die steeds meer gewaardeerd wordt? Misschien omdat het een uh, plaats is die nooit meer gemaakt zal worden. Die uniek is, ook voor de Stones. Ja. Het blijven toch de Stones, waar je extra aandacht naar luistert. En, uh, maar je vergelekt het net met Sardis Peppers. Uh, die was vanaf het begin al behoorlijk gewaardeerd. Hè? Ja. Maar die is niet in uh, 18 gestegen of zo. Dus, uh. Ja, ik denk, Peppers zit zo bomvol met ideeën. Hè? Dan moet je gewoon mm -hmm. de hele tijd rechtop zitten om te luisteren. Ja, en als je ja. in de goede stemming bent, tenminste zo zie ik het, dan heb je een fantastische... Uh, T, uh, luisterervaring. Okay. Maar bij deze plaat kun je gewoon over en toe even indommelen. Kun je ja. gewoon een dutje gaan doen. Zelfs ja. Bill slaapt op deze En als ah, je dan weer wakker die, wordt, die, die, die, dan word je weer verrast door prachtige ja. muziek. Ja, dat is waar. Ja. Misschien zijn de ideeën wat beter verborgen of zo. Wat, uh, uh, meer gelaagd ja. of zo. Ik denk dat we nu inderdaad verder komen. Het, het, het gaat tot het onderbewuste, dit misschien ja. wel. Deze plaat is een soort Filmisch subconscious luisterervaring. Ja. ja. Want heel veel mensen die zeggen: Dit is een fantastische plaat. In de keer. Yeah. En, en ik kan er niet precies aangeven waarom. Ja, jij, jij wel, dus okay. veel mensen zeggen: ja, Oké, okay, er staan fantastische nummers op. Maar er wow. staat ook: natuurlijk overdrijf ik een beetje als ik dat zeg. Er staat ook heel veel bagger op. Wat ja. een beetje een belediging van de, van de luisteraar is. Ja. ja, zeker. Waar er ja. totaal geen moeite ja. wordt gedaan. Ja. Dus je ik zegt ja. eigenlijk ook: Het is uh, uh, geen album één keer te horen. Veel meer dan gewoon lekker rustig. Niet heel intensief, maar gewoon ja. meerdere keren. Waardoor het veel meer goed bij je binnenkomt. Ja. En waardoor je hem dus gaat uh, steeds meer waarderen. Ja. Ja, want wij zijn natuurlijk nog uh, de generatie, hier spreken dus ja. de 60'er. die de albumervaring kennen. Dat is een fantastische ervaring. Ja. jouw zoons, of tenminste mijn kinderen. ook niet meer, nee. die, nee. die, die, die kennen muziek, muziekfragmenten, flarden. Ja. Maar wij hebben dus een album. Ja, met twee plaatkanten als albumervaring. En dat vind ik zo fijn van deze platen ook. Dat het ook hier iets leert. Ook misschien, hoe is nou de, de ervaring om een, om een album als, te, als geheel te draaien? Ja, ja, ja. En wat, hoe, hoe, hoe zit je daar dan bij? Zit je rechtop in je stoel? Zoals ik dan misschien bij uh, mm -hmm. Led zeppelin 1 zit. Of bij uh, Sgt. Pepper, ja. wat natuurlijk misschien verder geen vergelijkbare platen. Maar mm -hmm. dit is een hele andere luisterervaring. Ja. Misschien al door die, ook, door die ja. uh, passages waar je weg kan dromen. En dan weer je concentratie moet je dan weer even terugpakken. Ah, ja, vind ik ook Wat je zegt, dat weg kan dromen, dat is misschien ook wel. Uh, dat zegt ook iets over zo'n plaat dat dat goed is. Ja. Dat het jou een gelegenheid geeft weg te dromen, dan weer terug te komen. Dat het je toch aanzet om over iets na te denken of over iets anders te gaan denken of zo. Dat, ja. Het, ja, ja. dat is misschien waar, ja en misschien bij is het te direct dan moet je te goed luisteren of wat ook ja dat dacht ik ja, ja. ja. dit is natuurlijk abstracter hè het is bijna ook abstracte kunst veel dingen ja. wat hier gedaan wordt omdat ja. het uh, heel associatief is ja. en intuïtief en soms is dat ook daarom zeg ik dat kinderlijk mm -hmm. maar goed alle grote schilders van konijnen uh, tot uh, appel tot, uh, oh, tot ja. de koning ja. die had het over dat je uh, als, uh, dat als, goed, als kind ja. moet, je, ja. moet je dingen Creëren. niet yeah. als volwassenen, toch? Nee. nee, dat is waar inderdaad. Ja. We zou het dus uh, een album zijn wat in de verkeerde tijd is gemaakt of zo? Huh? Nou ja, ja. een de andere kant was het album wat je alleen in 1967 zou kunnen maken, toch? Goed, dan komen we aan bij uh, ja, kant B eigenlijk, hè? She's a Rainbow. met geschreeuw van een soort. soort uh, ja, maar soort ik vind het wel samples. een leuke intro. En ik, ik vind de overgang best wel mooi van het geschreeuw naar uh, de muziek die, zelf. Ja, okay, soms, nee, ja. Dat, dat ja. Is... Maar ik, ik vond dat het niet zoveel toevoegt aan het totale nummer. Maar oké, okay, jij, uh, ja. jij ziet dat uh, weer anders. Dat ja, slaat niet op de titel of zo. Ik weet ook niet of het op de tekst slaat dat, ze, dat die koopman nee. daar staan te schreeuwen of zo naar... Het is meer zo ook weer dat soundcollage-achtige. Dat het misschien bij, beter bij anderen. Er zijn genoeg nummers op deze plaat, waar het ja. heel goed bij had gepast. Ja. Maar ik vind. Met nou, Rainbow ja. vind ik eigenlijk een heel mooi een juweel van een popnummer. Heel goed geschreven. Ja. Goede arrangement. Het begint er heel rustig. Thuis, ja, het ja. Ja. Met, uh, ja, het begint ja. met een heel mooi piano. Maar ook nog even, als je, als je dat tenminste helemaal terecht is, Pim... de vergelijking met de hoes van Sgt. Peppers. Mm -hmm. De hoes van Sgt. Peppers, dat is natuurlijk eigenlijk oneindig interessant. Er staan allemaal historisch ja. uh, interessante figuren op. Mensen die er, ja. in cultureel of politiek iets hebben te betekenen. Ja. Filosofen, ja. kunstenaars, acteurs. Van echt een, een, Klops, een ja. briljante collage. Ja. Uh, en die hoes... Uh, had ook heel erg veel betekenis. Hè? De Beatles namen afstand, ze wilden van hun imago af. Ze wilden, ja. gewoon, ze wilden gewoon even geen Beatles meer zijn. Dus er zit heel veel ratio achter die hoes. En het is natuurlijk nog steeds voor mij: je hebt de Mona Lisa. Ja. En dan heb je de hoes van. Nee, nou, je hebt eigenlijk niet, je hebt de <laughs> Nachtwacht van Rembrandt. Dat is ook een zootje ongeregeld. En dan heb je. Ik heb altijd de Nachtwacht van Rembrandt vergeleken met Salt uh, ja. Peppers. Dat is okay. wel heel erg uh, over ja. de top over. misschien. Maar... Ja. Daar is alleen maar goede dingen over te zeggen. Nou gaan we naar die hoes. Die fluthoes van deze plaats. Die we zo... Die we zo nou, ik, sorry, oh, ik vind het geen fluthoes. Ik vond het heel origineel. Kijk er eens ja. goed ja. naar. Er zitten vier verklede mannen in. Je lacht echt rot. Het slaat helemaal nergens op. Vooral Mick heb ik al gehad met zijn tovernaarsmuts. Die ja. lacht me vierkant uit. En die achtergrond. Er staan wat mislukt. Zo'n zo als decor. Heb je wel eens goed naar gekeken? Het is... Werkelijk, er is geen goed woord voor te zeggen. We gaan er zo nog even en kijken. En toch ja. komen ze ermee weg. Ik heb zelf het idee van de hoes. Dat het, eh, zowel als de muziek... De eerste indruk is, we doen maar wat. En dat is wel heel negatief. Maar als je dan nou gaat luisteren... dan blijkt dat die, de plaat die groeit voor je. En die ja. je, op een gegeven moment ga je ervan houden. Want Klopt. dat doe ik echt. Ik vind ja. het een fantastische plaat. Maar de hoes... Uh, ja, het is een hele, hele herkenbare hoes. Uh, waar, je, waar je graag naar kijkt. Want hij hoort bij dat artefact. Hij hoort bij die plaat. Ja, maar als zeker. je goed kijkt, ja. denk je... Sta, het, het betekent helemaal niks. Het is gewoon een soort kleuterklasje. Ze moesten zich schamen. Ja, Pim. Ik hoop niet dat ik te negatief ben. Maar... Uh, het leuke is dat als de kijkers bevoedend gaan opbellen, dan zijn we goed bezig. Dan krijg je weer een respons. Ja, dat is waar, ja, ja. En het is een mening. Maak blij van Sorry. Het is een mening, dus dat maakt niet ja, uit. Ja, dus ik ben, ben dol op deze platen. Yeah? Hoor. Ja. Maar ik, ik, en het kan zijn als ik, als ik jou de volgende keer zie, denk: ja, ik heb die hoest. Of je gaat erover lezen, maar ik vind dit echt een beetje zin, uh, onzin. <laughs> nee. En, en toch vind ik het leuk om om om, om naar te laten kijken. Ik weet ja. dat jij hier ook heel erg Zeker. dol op ja. bent. Zeker. Voor ieder nummer. We oh, komen okay. op een 10 bij dit nummer. Ja? Luister naar de basspin, hoe goed Bos aan ja, is. Zeker, luister is naar lekker. de drum, luister naar de gitaar, het arrangement. Het is een fantastisch nummer. Dank je. Heel anders nummer. Echt een fantastisch nummer. Maar laat jouw uh, uh, rating eens horen dan. Die vind je het beste, begrijp ik. Ja. Nou ja, ik zal nog even. Zal ik er heel kort langs ja? lopen? Ja. Sing the Song All Together, dat is het openingsnummer. Ja. Dat uh, ja, heb ik je al een afgekraakt? Geven, oh, toch een 7 gegeven. Dat ja, ook een beetje ja. aan jouw uh, woorden indacht. Het zet een beetje de toon voor het hele album. En dit album geef ik, misschien is het wat lager, een 7. Mm -hmm. um, in een bepaalde. Nu, nu ik met jou er verder over doorpraat, zou ik het album ook een 10 willen geven. Omdat het zo, zo bijzonder is. Maar ik ga even terug naar hoe ik er vanmorgen voor stond. Okay, dacht ik, nou, ja. ik geef het album een 7. dat, dat moet. Dat moet uh, overeen komen met, met dit nummer. Ja. Citadel is een 8, een dieke 8 eigenlijk wel, want het is echt een heel fijn stoonsnummer. In The Other Lands vind ik zelf een beetje geïmproviseerd, geef ik toch niet meer dan een 7. 2000 mm -hmm. Thousand Man een 8. Okay. See what happens, onthoudt zich van stemming. Dat kan ik, <laughs> ik, ik wil er wel een 5 voor geven. Uh, hoewel het misschien een, uh, onbewust toch een heel belangrijk nummer is. Hè? Dat, dat, is ja. uh, dat is het gekke van deze plaat. Caesar uh, Rainbow een 9. Ja, Lantern zeker. Ja. een 10. Ja. Uh, Gomper ja, is eigenlijk ook, omdat het Brian Jones is, zou ik dat eigenlijk ook een 10 willen geven. Gomper, uh, zo'n fijn nummer. En uh, On With The Show is dat het laatste nummer? Ja, sla je 2000 ja. light years over? Ja, yeah. dat, zou, dat gaat dan weer terug naar het, de rating van het album was zodanig, nummer ja. 7. Ja, oké. Okay, yeah. oh, sorry, ik heb een nummer overgeslagen. Ja. Ja, het laatste is years? On With The Show, ja. ja. Oh ja, ja. Nee, dan, uh, 2000 light years is natuurlijk uh, ook wel een 9. Ja, dat zeer, een nummer. zeer ja. uh, hypnotiserend, ja. stuwend nummer, hè? fantastisch. Ja, ja. Ja. Ja. Daar hoor je zeker Brian Jones volop, denk ik. Ja, Belletron. Ja, ja. Of ik ook wel ja. Daar, die, die, die, die, ja. Die, uh, die drijft op nummer uh, voort. Ja. Zeker. had hem nooit <laughs> moeten ontslaan. Al, een jaar later lucht op de bodem van zijn zwembad. <laughs> ja, inderdaad ja. ja daardoor is allemaal heel liefdeloos, hè, he, eigenlijk bij die stones. Ja, ja, ja, ja We hebben nog niet eens over Anita Pallenberg gehad, want dat is de vriendin van Brian Jones. En op een gegeven moment zei uh, Keith Richard, die uh, uh -huh. tippelde naar mij toe. <laughs> want die vriendinnen ging natuurlijk van hand tot hand, maar. Dan de Pallenberg die werd een vriendin van Kees Richards. Dat verhaal ga ja, ook. Ja, ik, kijk ook, ja, ik ja, ook Ook in de interviews zegt Kees Richards: dat ja, was de final nail in his coffin. De laatste spijker in zijn doodskist. Ja, ja, ja. Dat klinkt keihard, maar dat ja. kon Kees Richards echt keihard zo ook zeggen, omdat hij zichzelf ook niet spaarde. Hij zei, ja, dat, dat, dat was gewoon te veel voor die man. Ja, ja. Maar eigenlijk zijn ze zijn ook wel een beetje uh, harder. Uh, zijn ze wel te hard voor elkaar geweest. Gently gliding on the glassy lake, she's riding. She swims to the side, the sun sees her dry, the birds hover high. Right. Ik denk dat alle goede dingen die we over die plaat hebben gezegd, althans vanuit, ook vanuit mijn mening, natuurlijk ja. mijn mening, die komen bij, bij Gomper terug. Hè? Okay. Dus de Afrikaanse invloeden, ja. de Indiaanse invloeden. Het is natuurlijk ook wel gezegd dat dit, je kent het nummer Within You, Without You op ja. dat het een beetje de tegenhanger is van Within You, Without You ook, ook omdat het heel okay. lang, ik zal het nu geen gepiel noemen, zeker niet, maar hier heb je ook een lang stuk waarin geïmproviseerd wordt. Ja. Uh, met tabla, dus met Indische instrumenten, Dat met klopt, uh, ja. Ja. ik weet niet of er sita erin zit, maar wel met uh, dulcimer weer. En, uh, een, een prachtig, uh, prachtig nummer. Domberig ja. en ja. Ja. Uh, melodieus, inventief. Ik ben dol op dit nummer, ik heb het ook een 10 gegeven. Ja. nog oh, iets over de, uh, de hoest, De eerste uh, voorgestelde omslag. De foto van Mick Jagger naakt aan het kruis werd door de platenmaatschappij geschrapt. <laughs> Omdat het getuigde van een slechte smaak. Ja, dat kan hey, ik ja. Kijk, ik ja. heb het al eens over Mick Jagger gezegd. Hè? Wat een ontzettende ja. narcist is het ook eigenlijk. Hè, die ja. man. Kijk, en, en, maar daar dus kwam dus de driedimensionale afbeelding. En als je dan op een bepaalde manier kijkt, Toont het de gezichten van de bandleden die elkaar toegedraaid zijn. Met uitzondering van Jagger. wiens handen voor hem gekruist lijken. En met Ja. Als je goed op de hoes kijkt. Zie je de gezichten van elk van de vier Beatles. Hé? Ja. Na nou, de reactie op de opname van de Beatles. Door de Beatles. Op een Shirley Temple pop met de roep. de ja. Rolling Stones. Ja, bekend. Ja, ja dat is... Ja. Uh was het dus gewoon vraag... niet laat, hè? Dus, nee, een euh... beetje toch terugpest of zo. Ja, ja dat vind ik ook. Niet. Nou ja, ik dat pesten, niet, nee, ja. Het is ook een soort uh, knipoog ja. naar elkaar. Ik weet niet of het pest is. Nee, knipoog, knipoog. En McCartney, want het waren ja. natuurlijk wel vrienden van elkaar ja. altijd. Hè? Zeker. Want, ja. dan hebben we dat dan genoemd in We Love You. Dus Lennon en uh, oh. nee, nee, McCartney zingen achtergrondchoor, hè? Oh, we okay. Love You. Ja, ik heb het hier nee. ook nog op nee. tekst eh, gevonden. Ik weet wel dat op deze album uh, gaan de Ronnie Lane en Steve Merriott die ook backing vocals gedaan hebben. Nou, dan uh, dat laatste nummer alweer. On with the show. Mag ik jou hartstikke bedanken, Piet... voor deze gigantisch mooie inbreng. Ik heb er waar genoeg op in. Ja, ik heb het leuk, leuk he? gevonden. Ik heb wel hele gekke dingen gezegd... maar ik eindig met het, dat ik dit een, een fantastisch album vind. Ja. Wat ik echt... Uh, ja, maandelijks draaien, wekelijks soms. Ja. Ja, ik denk dat we de luisteraars ook een groot plezier hebben gedaan door uh, de muziek weer eens te draaien en het dus over te hebben. Ja? Oké, okay. iedereen bedankt. En tot de volgende keer. Good evening one and all. We're also glad to see you here. We'll play your favorite songs while you're also come in the atmosphere.